De Limburgse politie heeft twee mannen aangehouden omdat ze de burgemeester van Voerendaal hebben bedreigd. De mannen van 52 en 62 worden ervan verdacht dat ze burgemeester Hoebe in februari hebben opgewacht en bedreigd met een pistool. Hoebe dook weg en bleef ongedeerd. Wat het motief voor de bedreiging was is niet bekend. De zaak zat twee weken geleden in opsporing verzocht. Boeren krijgen van de overheid geen financiële compensatie voor de droogte. Ze mogen van minister Schouten wel langer mest uitrijden... om de gewassen alsnog wat te laten groeien. Daarmee komt Schouten deels tegemoet aan de oproep van landbouworganisatie LTO. Vanwege de aanhoudende droogte is er nu officieel een watertekort in Nederland... maar de drinkwatervoorziening is nog niet in gevaar. De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje... is opgenomen in het ziekenhuis met hersenvliesontsteking... De provincie zegt dat hij voor onbepaalde tijd zijn werk heeft neergelegd. Bij Cornelije is al verschillende keren kanker geconstateerd. De VVDR maakte eerder bekend dat hij volgend jaar stopt als commissaris. Midden in het hoogseizoen is de Eiffeltoren dicht door een staking. De 300 medewerkers klagen over het nieuwe bezoekersbeleid... waarbij mensen die hebben gereserveerd met een aparte lift omhoog gaan. Het systeem leidt tot wachttijden van soms wel drie uur... en er zijn al wachtende flauwgevallen... De medewerkers van de Eiffeltoren zeggen dat ze dat niet nog eens willen meemaken. Het weer, veel zon, afgewisseld met stapelwolken. De temperatuur loopt het een van 26 graden aan de kust tot 33 in het binnenland. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Ook morgen is het zonnig en erg warm. In het weekend wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Ik ga para ik you just made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 Be the actress starring in her own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 but you just made we'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for no.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 blowing up the stars now de te cinturón, tus piernas cruzadas en mi espalda alrededor donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor que es la fuerza del corazón no no y es la puerta que te llena que te munda que te llena que te arrastra en que te... De EN van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de de energía que te va quitando de kruis te de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van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 Es la fiesta que te llevo aquí te tumbas y que te llena que te arrastra y que te cerca mío es un sentimiento casi una sesión. Si la puerta de zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. Het is niet heel groot...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 Op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Geef mij eentje handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.